Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft excuses aangeboden... voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat deed hij bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij... in het Oosterpark in Amsterdam. Hij sprak ook over de rol van het Huis van Oranje in de slavernij. Hij zei dat zijn voorouders hebben nagelaten te handelen... en vroeg daarvoor vergiffenis. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan.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 De dood van de jonge autocoureur Dilano van het Hof leidt tot geschokte reacties. Op het kletsnatte circuit van Spa in België raakte van het Hof vanmiddag de controle over zijn wagen kwijt... en werd hard geraakt door een andere coureur. Max Verstappen spreekt van extreem verdrietig nieuws. De baas van de Formule 1 zegt dat de hele autosportgemeenschap in gedachten bij de familie van de omgekomen coureur is... En de burgemeester van Dordrecht, waarvan het hof vandaan komt... schrijft dat hij geschokt is door de dood van iemand die zijn passie uitoefende. Van het hof was 18 jaar. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd... vanwege de rellen in zijn land. Het is al dagen onrustig na de dood van de 17 jarige Nahel... die werd doodgeschoten door een politieagent. In heel Frankrijk werden vannacht meer dan 1300 reelschoppers en plunderaars opgepakt. Het weer... Het is bewolkt. In het midden- en oosten valt er nog wat regen of motregen. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond trekt de regen het land uit en breekt in het westen af en toe de zon door. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is nog steeds heel druk in de regio door de afsluiting van de A10 Noord. Dat merk je op de A1 vooral, van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Knopend Water Daar is de vertraging drie kwartier. Ook op de A9 is het daardoor extra druk van Diemen naar Alkmaar tussen Knopend Diemen en Aalsmeer. In totaal 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je bijna 20 minuten. Verder is het extra druk daardoor op de Ring Zuid, de A10 tussen Knopend Water en Amsterdam Slotenvaart. Richting de Koentunnel sta je ook ongeveer 25 minuten in de file. En de andere kant op op de Ring Zuid, tussen Amsterdam over Amstel en Watergraafsmeer is de vertraging 10 minuten. En tot zover de AWD verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ik zit hier. Verlaten, geen zin om met iemand te praten. Hier vind ik voor even mijn rust. En ik sta er wat omhoog alsof daar het handwoord ligt. Mijn ogen op een beeld gericht, er rolt een traan van mijn gezicht. Oh, het lijkt. Of iemand meekijkt van boven Misschien moet ik eraan geloven Dat er wel iets meer moet zijn En dan vouw ik mijn handen hoor Eens een stem heel vaak Zeg mij wat is er mis vandaag Ik stel in stilte dan mijn vraag Geef mij haar terug En ik beloof dat ik verander Zij zomaar haar hart aan een ander verloor Geef haar terug Ik heb gevloed, verboden vruchten gegeten Heb niet echt het schoonste geweten Vergeef mij die fouten na. Nou. En ik zal mij gedragen als een voorbeeldig mens Ik voel de pijn hier zo intens Daarom heb ik nog maar één weg. Geef mij haar druk En ik geloof dat ik verander Breng haar weer vlug We zitten alstublieft ja, Don't mm -hmm. mm -hmm. Mr. Martin vocht wel... Uh, uh, uh, Remco was het? Ja, Remco. Ja. Ja, Artiestennaam ja. nou, Mr. Martin. Ja, ja. Klopt helemaal. Hey, um, ja, nou, ja, stel jij even voor uh, voor, de, voor de luisteraars uh, die jou sowieso niet kennen. Ik ben Mr. Martin. Ik ben uh, 34 jaar. en uh, ja, Ik ben eigenlijk sinds 2021 voor alleen solo gegaan. Daarvoor zat uh, ik op, op verschillende festivals... en heel veel podia uh, met een andere band, Rascal. Daarvoor was ik al de frontman... En eigenlijk uh, daarna ben ik, uh, ja, eigenlijk solo gegaan. Er zit wel een band achter, dus ik deed eigenlijk altijd op met een band. Ja. En ja, um, een paar maanden terug is uh, mijn EP gereleased met zes nieuwe songs. En uh, daarom zit ik hier vandaag. Ja, want het is, uh, ja, ik, ik heb dan uh, wat, wat geluisterd, hè? Uh, wat, uh, wat melodietjes, zeg maar, van, uh, van jouw singles. Uh, ook uh, via uh, Facebook. Ja, dat zou ja, kunnen. Ja, ja, ja, dat dus, staat uh, overal. Ja, overal. Overal staat dat. Dus ik heb, uh, ik heb uh, ja, dat uh, eventjes uh, mogen aanschouwen. Zeg maar. En uh, ja, het is verrassend dat er, dat er heel veel variatie in zit. Ja, het leuke is eigenlijk... De bedoeling is dat alles gemixt is met pop. Dus je hebt een nummer dat is pop met een beetje reggae-invloeden. Iets pop met hip-hop. Pop met country. Pop met klassiek. Ja. Pop-rock. Uh, Brit-pop met pop en eigenlijk al die stijlen bij elkaar gevoegd... zorg dat je eigenlijk één rode lijn hebt dat de muziek wel bij elkaar hoort... maar dat je heel veel verschillende hoeken van muziek eigenlijk benadert op één EP. Oké, okay. want uh, daar heb je dus bewust voor gekozen. Ja, dat is eigenlijk de stijl die ik al een aantal jaar aanhing. Mijn vorige band was wel meer op pop-rock eigenlijk georiënteerd. En vanaf solo heb ik gezegd... ja, eigenlijk alle nummers moeten pop met een ander uitstapje zijn op die CD, waardoor je dus heel veel variatie krijgt, maar toch ook één rode lijn hebt, en dat is mijn stem onder andere, maar ook de stijl die je erin merkt, dat hoort wel allemaal bij elkaar. Oké. Okay. Hey, nou, we gaan in ieder geval even een, een single draaien van jou. Ja, de nummer één. Ik denk eerst is uh, Precious Pro, en ja. Precious Pro is eigenlijk ook waarop de EP Fly With Me, um, ja, gebaseerd is. Fly With Me. Je, Vlieg met mij door alle verschillende uh, ja, muziekgenres, stijlen en verhalen die ik heb geschreven. En Precious Pro gaat er dan over wat zou het nou zijn als ik een vogel was. En um, ja, van boven op de mensheid keek. Ja. En wie zou ik dan meenemen als ik kon vliegen? En dat is natuurlijk ja. My Precious Pro, het meisje van je dromen. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje poëtisch. Ja, eigenlijk alles is een verhaal. En alles moet ergens toch ook wel poëzie in zitten, toch? Ja, toch? Belangrijk. We gaan luisteren. Yes. think how would it be You have two legs arms and a human sound. I look back and see them start to fly around If I would fly, fly, fly. I would We'd take you for a ride and we would fly, fly, fly. Only you and I. And I would try, try, try to be gentle with you girl. Because the girl that Je spul. Yes. Mr. Martin. Hé, hey, lekker. Dankjewel. Ja. Ik, dat is de bedoeling? Ja, ik, ik, ik, ik ben een fan van, zeg maar, dit soort muziek. Ja, het past natuurlijk perfect bij het weer van vandaag. Lekker ja, zonnetje ja, erbij. Sowieso. Drankje. Ja, lekker ja. Op, op het terrasje. Ja. Of hier langs, langs de boulevard. Ja, daarom. Kijk, en dit is ook wel een liedje wat echt in die zomerfestivals past. Ja. ja een beetje reggae-invloeden toch. Uh, maar toch ook wel weer pop. En dat... Uh, Waar ik het over had. Ja. We komen dan uh, bij het tweede nummer. Why? Ja, en why gaat er eigenlijk over. Hè? Mensen, wij um, kunnen heel lief zijn. Maar op het moment dat we ergens de controle over verliezen... kunnen we soms reageren op een manier dat het eigenlijk niet goed is. En dat weten we. En achteraf denk je dan, waarom heb ik dat gedaan? Uh, why is een nummer met hip hop invloeden. Dus ik zou zeggen, luister er lekker naar en uh, geniet. ja. Uh, hip-hop invloeden. Ben je zelf ook fan van hip-hop? Ja, ik ben zelf uh, luister ik heel veel R&B, hip-hop en ja. dat soort dingen. Um, dus zelf, dit liedje staat wel heel dicht bij mij. Uh, maar in principe, ik luister heel veel verschillende muziekstijlen. En dat maakt ook waarom ik het zo leuk vind om die verschillende stijlen ook bij elkaar te brengen. Oké, okay. we gaan luisteren. Yes. How the world's behaving well. She thinks that it's insane. Then she turns around and turns around. ook niet. Nee, waarom nou? Hoor? Ja, ja, ja. Het is... Uh... Ja. Met, met, met dit weer ook, hè? De mensen zitten in de auto. Ja, gaan ze toch anders gedragen. Gaan ze anders gedragen en worden ze wel agressiever. Ja, gaan, ja, ja. zitten toeten en, uh... Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik, ik betrap mezelf er ook wel eens op, hoor. En dan denk ik, van jongens, schiet nou eens even op, hoor. <laughs> ja, nee, daarom. Maar goed. hey de derde nummer? Uh, dat is in between En in between is een liedje wat wat heel gaaf aan dat nummer is... is dat er een orkestra in Spanje het heeft ingespeeld voor mij. Dus dat is wel bijzonder. Okay, dus het is ja. niet alleen een productie in Nederland, maar ook in Spanje. Ja. En Het gaat eigenlijk over een situatie waar, waarbij een vrouw... eigenlijk voor haar liefde wil gaan, die ze voelt voor iemand... maar gevangen zit in haar oude leven en daardoor daar niet naartoe nog kan... terwijl ze dat eigenlijk zou willen. Okay, dus, en de weg daar naartoe. Ja, dus... dus okay. Dus je kan eigenlijk geen afscheid nemen van het oude leven? Ja, het probleem is, je zit vastgeroest in het oude leven... terwijl je eigenlijk naar het nieuwe leven toe wil met de, degene waarvan je houdt. Ja, maar ja, als je zit in, in een cirkel... is ja. het soms moeilijk om ergens weg te komen. Ja, ja. En daar gaat dat nummer over. En uh, ja, dit is ook wel het meest filmische nummer. Het is dus een bellen. Ja. Dus het past ook... Uh, uh, ach, achter films zou dit ook uh, wel denk ik heel goed passen. Ja, oké. Okay. En er zit daar. Uh, Tenminste, jouw visie, is er ook filmmuziek voor? Of? Ja, sowieso. En, en dit is ook weer natuurlijk weer meer wat uh, klassieke invloeden. Um, ik heb toevallig deze week ook met iemand gesproken... die films maakt voor uh, filmfestivals en dergelijke. En die zei ook van, nou, we moeten maar eens gaan praten over dit nummer... want dat zou geweldig zijn voor bijvoorbeeld een filmfestival. Ja, oké. Okay. Dus ja, um, ook dat... Kan er af en tussen zitten. Daar ben je, daar ben je voor te poren, zeg maar. Ja, het is wel leuk natuurlijk dat soort ja. dingen. Hè? Ik bedoel, als dat daarin terug kan komen en mensen op die manier kennis met mijn muziek maken, ja. euh, zou dat top zijn? Oké, okay. een <coughs> kikker in de keel. In between? Yes, in between. Daar komt ie? Ik zeg het, een heerlijke EP. Dankjewel. Ja, mensen moeten dat, uh, ja... ja als, uh, als ze van deze muziek houden, moeten ze hem zeker downloaden. Ja, downloaden. Je kan hem op Spotify luisteren. Apple Music, um, Deezer, uh, uh, wat je bedenkt, Tidal. Uh, ja. Maak het zo gek. Uh, YouTube staat hier op. Je kan hem eigenlijk overal wel vinden. Ja. Nou, dat, uh, dat gaat uh, helemaal goed komen. Weet je, ziet ik gewoon uh, Mr. Martin in. Ja, Mr. Martin.show eventueel kan je ook naartoe gaan, hè? Dus is Mr.Martin.show. Ja. En daar uh, vind je de website. Daar kan je ook al, allemaal andere nummers nog luisteren. Ja, Oké. Okay. En dat, uh, die niet op de EP staan? Of, of? Er zijn nog drie andere nummers daar. Of nee, vier andere nummers online te vinden. Die ook niet op de EP. Of die niet op deze EP staan. Dus hiervoor is er nog een single uitgebracht als mr. Martin. En er zijn drie liedjes van de oude band. waarin ik zat. eigenlijk. Uh, uh, re-released ja, uh, okay. onder mr. Martin. Oké. Okay. hey een. Um, volgende nummer. Ja, dat is uh, Tonight. Bij Tonight gaat het eigenlijk om dat... Uh, soms heb je uh, van die momenten dat je jezelf helemaal uh, je niet lekker voelt. Ongelukkig ja. bent. Ja. Maar aan de buitenkant straal je dat niet uit. Dus iedereen denkt wel dat het goed met je gaat. Maar na een tijdje denk ik, waarom moet ik nou weer gaan? En ja. waarom moet ik vanavond weer daar naartoe? En uh, nou, daar ging dat nummer weer over. En... Uh, ja, veel mensen zullen deze situatie wel herkennen. Ja, ja. Naar de buitenwereld of, lijkt of alles twaalf, goed, ja, maar ja. van binnen voel je helemaal niet zo ja. lekker. Nee, ja. Nee, nee. ja, ik zeg altijd KUD of DT, hè? Ja, ja, dat met DT, ja, inderdaad. Dan mag het op de radio. Ja, ja, ja. Ja, ja daarom. Hé, hey, maar um, waar ben je zelf eigenlijk fan van? Dat vraag ik me eigenlijk wel eens af. Um, toen ik jonger was, luisterde ik heel veel Robbie Williams. En voornamelijk keek ik heel veel Robbie Williams. Hoe loop je op een podium? Hoe uh, ben je een eigenlijk, goede showman? Uh, dat is ook de stijl die Mr. Martin aanhoudt. Uh, is het, is het uh, de Robbie Williams uh, toen hij nog uh, in de boyband zat? Of? Nee, de, de periode daarna met Angel, She's the One. Ah, okay. uh, die periode. Oh. Uh, Life Through a Lens, weet je. Ja. Uh, dat stuk. Um, zelf luister ik, als je naar Nederlandse artiesten kijkt... naar nou, Raccoon, vind ik echt heel gaaf. Ja. Um, die doen het heel goed. Maar bijvoorbeeld ook uh, Train. Ameri uh, Amerikaanse, band is gaaf. Um, dus er zijn heel veel verschillende invloeden die ik ook luister en bekijk. En, uh, ja, eigenlijk hou uh, ik van heel veel stijlen. En dat is het leuke. Alleen uh, voornamelijk vind ik het gaaf als er ook een hele goede frontman bij een band zit. En hoe die dan met het publiek kan spelen. Ja. Uh, ja, daar kijk ik graag naar. Ja. Uh, Direct bijvoorbeeld heeft nu ook een hele goede frontman. Um, ja, dat soort mensen die zijn gewoon gaaf hoe die dan het publiek toch mee weet krijgen. Ja, want uh, net zoals Raccoon, zeg maar. Hè? Uh, is, is dat ook iets wat jij zou doen? Dus Nederlandstalig? Het zou een keer kunnen, maar ik ben wel minder van het Nederlandstalig als Engelstalig. Ook omdat ik heel veel fans heb, in, zowel in Engeland als in Amerika. al uh, Maar het betekent wel dat uh, er zou best wel een keer een Nederlandstalig nummer tussen kunnen zitten. Oké. Okay. Hey, we gaan naar de Tonight... Yes. En, ja. Ja, eigenlijk een uh, pop-rock liedje. Dus dit is het meest uh, rockende liedje wat er op de EP te vinden is. Dus uh, eventjes de stoel aan de kant. Ja, even flink dansen. Zo is het. Yes. Even, ja, dat is, is echt... Klinkt staan dansen. Nee. Nee, nee, maar, nee, maar dat is, dat is echt zo'n nummer dat je helemaal ja, uit je boeken aan ja, zeker inderdaad bij optredens ook. Um, ja. Daar gaan mensen wel over het algemeen oplossen op dit nummer. Ja, ja dat zeg ja, ik dat, uh, zeker, zeker de mensen die dus uh, van, van rock houden natuurlijk. Ja, daarom... Uh, kijk, mijn, mijn stem is ook een beetje rauw. Dus dat maakt bij dit nummer natuurlijk ja. ook wel weer dat dat herkenbaar is. Maar dat mensen ook echt wel meegetrokken. Ja. Ja, soms, soms hoor ik een, een, een, een, een, een gitaarspel. Uh, word Interpretation. Ja, klopt. Dat zit hier ook wel een beetje in. Ja, dat, een beetje die stijl. Ja, zit inderdaad, zeker. Uh, ja. Ook wel uh, uh, een beetje achter. Ja, hoe zeg je dat? Houston uh, Somebody, weet je wel. Dat soort bands. Uh, van, ja, ja, ja. ja. Uh, die stijlen van Kings of Leon meer eigenlijk. Dat zit ook allemaal een beetje in. Dus ja, ik, ik ben gelijk aan het kijken voor de, het volgende nummer natuurlijk. Ja, de volgende is Can Mayo. Ja. Um, en dan zeg ik altijd, kijk, ik kan gewoon niet alleen zijn. Ik hou van mensen om me heen hebben. Daarom uh, Can BioMeo. is een beetje country-invloeden. Um, en ja, bij optreden zeg ik wel, het is maar goed dat iedereen staat te kijken en te dansen voor mijn uh, podium. Ja. Want als je niet houdt van alleen zijn, dan uh, moet er er zoveel mogelijk voorkomen te staan. Dus ja, dat werkt altijd wel goed. <laughs> <Hey>. <laughs> maar uh, uh, ja, het werkte dus uh, heel goed bij jou? Ja, ja, nee, dit, dit liedje dat, uh, dat eigenlijk het grappige is, er zijn nummers van, nou, ik, denk, ik denk de oudste is twaalf jaar oud op deze EP. Tot het laatste nummer wat je hierna gaat horen, dus niet kan hier meer om, maar de laatste. Uh, die was uh, drie maanden voordat de EP eigenlijk Klaar, naar mijn mastering ging. Ja. Hebben we die nog erbij geschreven. Omdat dat zo leuk was dat we dachten, ja, die moet er al. En uh, kijk, ik maak muziek sinds uh, dat ik vijf ben. Uh, mijn broers zijn uh, 20 en 22 jaar ouder. Dat betekent dat ze een stukje ouder zijn. Dat mijn ene broer op het conservatorium zat toen ik begon met, uh, met muziek maken. Dus eigenlijk ben ik altijd meegegooid. Ja. En die broer is nu ook de producer van deze cd weer... Dus daar werk ik nog steeds samen mee. Als het ware met mijn oudste broer. Ja, dat nou ja, is uh, ja, eigenlijk een uh, leuke mu muzikale familie. Ja, inderdaad. De, de broers maakten het altijd ja. erg leuk met elkaar. Ja. Nee, ja, met De ene, daar heb ik dus nog steeds doe ik echt wel veel dingen mee met muziek. Um, ja, en, en daar heb ik veel mee opgetreden. Ook kleine Staf aan stond ook op het podium. En, nou, uh, dat maakt het leuk. Maar met dit, met dit soort muziek ook? Of? Um, het laatste nummer Britpop technisch is eigenlijk meer... Zijn genre, grappig genoeg. Okay. Um, maar ja, ook hij kan wel verschillende stijlen spelen. Hij heeft natuurlijk ook met coverbands gewerkt. Ja, duidelijk. want de, de, de broers die uh, maken ander soort muziek? Of? Nou, de een is meer de blues genre, denk ik. En de andere is meer Britpop genre. Ehm... Um, en ik was eigenlijk altijd meer van verschillende stijlen. en voornamelijk ook die, dat stukje rock na nou een tijdje. Ja, nou ja, en de dat, popkant. Dat kunnen we nu inderdaad horen. Ja. Heel veel variatie zit erin. Ja. En ja, uh, inderdaad, uh, alle stijlen zitten wat. Ja, daarom. En de volgende is bijvoorbeeld weer dat country-gevoel. Dat is wel leuk, want daardoor zijn we ook benaderd voor het Country Festival in Londen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Daar zitten we nu in de peiling om te kijken of we daar moeten gaan spelen. Uh, eigenlijk als juist de zo tussen de hele tijd alleen maar één stijl maar wel met een country gevoel in een bepaald nummer. Oké. Okay. Nou, dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. Dan kom je toch weer ergens binnen waar je eigenlijk normaal niet zo snel zou spelen, maar nu wel. Ja, nou ja, country. Ik, ik, als ik dan country, dan hoor ik altijd dat uh, platte Texas. Uh, <laughs> nee, dit is Ach eigenlijk <laughs> alleen het gitaartje. Is echt countryachtig. Ja. Maar de rest is weer pop. Okay. Dus persoonlijk uh, kom je nog steeds op popmuziek uit. <laughs> <laughs> Country pop. Country pop. We gaan luisteren. Can't be on my own. Hey, yes. Nou. Ik wou net zeggen. Say, say what you want to say. But just don't leave me alone And sing, sing when you want to sing And pray, pray when you need to pray And shout, shout when you want to shout But just don't leave me alone Don't leave me alone Ja, heerlijk. Ja, nou gelukkig zijn we hier niet Ge alleen. Nee, nee. nee. Uh, <laughs> <laughs> nee gelukkig niet, want dat nee, nee, nee. nee, zou niet goed komen. Hé, hey, um, het volgende nummer, is Oké. Okay. Ja, um, we hebben eigenlijk allemaal wel dat moment gehad dat je... Weet je, iemand die, een dame die binnenkomt lopen. Of iemand die binnenkomt lopen en die jouw wereld op zijn kop gooit en verandert. Ja, en, uh, dat je denkt van wauw. Wauw. Ja. Ja. ja. Nou, en dan uh, maakt het niet uit meer wat er is gebeurd daarvoor. Maar op dat moment, ja, is Toch, alles weer goed. Vergeet je gewoon alles en... Uh, wow, well, it's oké. Okay. <laughs> it's oké. <okay. laughs> ja. Nou, dit nummer, dat is dus echt drie maanden of voordat de mastering inging uh, door mij geschreven. En um, ja, toen we eigenlijk... Uh, ik en mijn broer waren bezig met wat, een schrijfsessie. kwam dit uitrollen En toen hebben we gezegd, ja, dit moet er ook op. Zeker als afsluiter van de CD. Omdat je hem dan nog een keer uh, wil luisteren. Het beginnetje is een klein beetje hip hop invloeden. Want hiphop start vaak met spraak. Alleen bij mij is dat dan gezongen. En vervolgens uh, gaat hij door. En dan wordt het Britpop. Ja. En, uh, hoe is eigenlijk die ambitie ontstaan? Eh... Uh, nou ja, wat ik zeg, kijk, ik ben van jongs af aan altijd bezig geweest met muziek. Dus ik, uh, ja, toen ik maar... heel klein was, kreeg ik altijd gitaar in mijn handen en spelen. En dan kreeg ik huiswerk van mijn broer. En dan moest ik, gaan, he, uh, moest ik iets leren wat er bestond. En met dezelfde akkoorden kwam ik terug met een eigen liedje. Ja, Want op vond, je, die manier... vond je dat niet vervelend dan? Dat, dat je... Nou, mijn broer vond het vervelend. Ik, ik niet. Maar ik moest natuurlijk oefenen wat hij had gezegd. Maar eigenlijk ging ik al zelf iets schrijven met diezelfde akkoorden. Want dat vond ik veel leuker. En eigenlijk bleef ik zo eigenwijs altijd. En uh, er zijn dus bandjes van mij toen ik zeven was. Dat ik gewoon over een stukje bijvoorbeeld een, een, een spraak bandje, of een bandje van de Beatles. Ineens hoor je mij een stukje spelen en zingen, er gillen tussendoor. Nou, en dan zet je hem weer aan, en dan gaat het gewoon weer door in het nou, oude. Het, het is niet dat je met de, de, het boek van je van de, van de Rolling Stones en, en daar de, de noten uit pingelde. Nee, dat niet. Nee, Ik maakte echt altijd eigen dingen. Alleen, ja, weet je, dan heb je dus ook uh, de oude bandjesrecorders nog, hè? Daar maar begonnen ja, ja, ja. we ooit mee. En dat opnemen, hè? en uh, Ja. ja. Ja, ik, ik, ik, ik heb er toevallig laatst nog over gehad. Ja, ik, ik maakte destijds ook wat, wat mixjes en zo. En, uh, ja. weet je wel, voor reclames en dergelijke. En dat ging allemaal nog met een tape recorder. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was best lastig. Ja, nou ja, bij mij hoorde je dus dan de Beatles bijvoorbeeld. Dan hoorde je klik-klik. En noorde ineens mij wat spelen en hoor. Ja, ja, ja. Klik, klik, en dan gingen de Beatles weer verder. Ja, uh, uh, uh. Oh, nee, ja, nou, Bij mij moest het allemaal netjes in elkaar passen. Dus ja, dat wel. <laughs> dat was een stuk lastiger. Ja. Dus ik had eigenlijk ook een, spe een speciale tape recorder voor destijds toen. Ja, dat Want, is je, met een timer en handig. alles erin. Ja. Dat ja. was de wat duurdere cassette recorder. Ja, die ja. dingen. Ja, ik had dan zo'n zo eentje in mijn kamer staan. Ja. Daar was ik elke dag mee bezig en elke dag muziek maken schrijven en. Ja. ja, dat is eigenlijk nooit gestopt. Nee. Nou ja, gelukkig maar. Ik bedoel, ja. ik bedoel ja, de muziek die je uh, nu uh, zeg maar, uh, hebt ontwikkeld. Ja, er komt nog meer aan. Richting eindejaar is de bedoeling dat we weer wat gaan uitbrengen. Dus, uh, en dan komt eigenlijk de volledige CD van deze EP weer uit. Ja. Dus ja, we hebben nu een single dan, dan... Dan wordt het een album met... Uh, ja. Een dubbel album of... Ja, we zitten nog te dubbel. Of dat een dubbel album of een single album wordt. Maar, uh, want we hebben eigenlijk veel te veel werk liggen. Ja. Veel te veel liedjes. Uh, de vraag is um, welke dingen we op dit moment willen uitwerken. En, uh, nou, daar zijn we nu over eigenlijk aan het discussiëren. Er is al een heel stuk alweer opgenomen. Dus de opnames zijn in volle gang. Ja. En... Uh, ja, we gaan eigenlijk kijken nu van oké okay, wat gaan we exact maken. Nou, ja, je bent nu uh, zeg maar ook met nieuwe nummers bezig. Ja, sowieso. Heel veel nieuwe nummers worden geschreven. Uh, niet alles komt door de uh, commissie heen van goed genoeg. <laughs> Zo werkt het ook. Hè? Ja, ja. Commissie, uh, ben je ook uh, streng tegenover jezelf? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Ik kan uh, twintig nummers schrijven en misschien vind ik er één goed genoeg. Um, het moet pakkend zijn. Je moet het in je hoofd kunnen houden. Er zitten heel veel criteria aan. En op dat moment dat het goed genoeg is en het blijft hangen... Ja, dan mag het uitgebracht worden. It's okay. It's very okay. okay. Well, you sing along. Just keep it strong. Take a breath. There ain't no wrong. We'll hit the beat. Let's get it on. Well, the world is turning round and round. Try to find... Oké, okay. ja. Ja. Ja, voelt het goed? ja, dat is Ja, dat is, nee, maar voelt dat is heel leuk. Okay? Ja. Nou, is, daarom zeg ik, er yeah. zitten zoveel. Uh, uh, nou ja, wij kletsen hier dan eventjes achter uh, de coulissen door. Ja, en, Maar uh, ja, er zit zoveel invloeden in. dat ik zeg van, ja, dat, dat klinkt hè, een beetje level 42. die En uh, ja, ja, uh, Robbie Williams komt inderdaad uh, die genre komt uh, voorbij. en, en ja. Ja, en wat ook wel leuk was, dat, uh, daar hadden we het net over. Maar alles is dus echt instrumenten. Ja. En dat, is, dat vind ik heel belangrijk. Uh, dus de volledige producties gedraaid met volledige instrumenten, um, er zijn geen digitale dingetjes nagemaakt. Nee, nou wel ja, goed. Uh, ik zeg altijd, je moet het altijd dus toch wel een beetje mengen. Ja, kijk, toetsen en zo. Kijk, een synthesizer zal altijd digitale geluiden hebben, want ja. dat is een synthesizer. Maar ja. ik bedoel, ja, um, Drums zijn echt ingespeeld, De, uh, uh, gitaren zijn allemaal echt, uh, basgitaren, noem het maar op. Weet je. De hele strijkensemble is, uh, is echt opgenomen ja. door een echte ensemble. En dat maakt dat je dat ook wel echt hoort, vind ik altijd. Ja, nee, het is prachtigheid bij. Dankjewel. Ja. zeg ik, ik, ik had natuurlijk niet alle nummers gehoord, maar uh, enkele heb ik gehoord, en, uh, een stukje. Ja, dat klonk prima. En nu klinkt het nog bij dus nu elke dag in de auto naar huis. Mijn oh, ja, sowieso, eh, <laughs> sowieso. Ik doe hem in de cd speler Ja, die zit er nog in. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Oh, goed, ik, heb, ik heb nog een cd speler erin. Dat is mooi. Ja, nou, een navigatie, cd-spuiler, alles. Eh, ja. Ik ben van alle markten thuis in de auto. Dus dat, ja. eh, dat komt altijd goed. Ja, nee, maar dan mis je mooi de afslag. Omdat je te veel naar de muziek zit te luisteren. Nou ja, als het maar niet met mijn vakantie is. Want... <laughs> ja, of de hele weg op repeat naar de vakantie. Nou, dat ja, kan goed, ja, ik bedoel. Als ik naar Kroatië en ik mis een afslag, dan uh, nou, ja, ja, ja. ken ik toch wel aardig wat kilometertjes terugrijden. Nee. Ja. Maar tot aan Kroatië rijden en dat op repeat, dan ken je alle tekst uit je hoofd. Dat wel. Maar ja. Dat is misschien een idee. Nou, maar dat, dat, dat, dat pak ik gauw op, hoor. Oké, oké, oké. Dus dat, dat gaat wel goed komen. Dat klinkt goed. Nee, hey, maar... Uh, ja, we, we hebben nog een kleine tien minuten. Uh, ik, ik, ik ga het, uh, eventjes uh, Terry Swims draaien. Die, die ken je ook wel. Yes, ken ik zeker. En uh, ja, deze Amerikaan... Ja, doet het momenteel ook goed. En is eigenlijk ook een beetje... Uh, ja, toch een, die digitaal. Uh, Waar jij je muziek ook in maakt. Ja, ik ben benieuwd. Dat komt erin uit? Ja, ik heb, wel eens, uh, ik heb wel eens iets van hem gehoord. Dus ik ben benieuwd wat je gaat opzetten. Ja, Doos. Hey, hey, Ken je dat? Nee, volgens mij niet. Maar misschien als ik het hoor, dan denk oh ja. Nou, luister, het is een uh, prachtig nummer. Yes. Oké. Lekker, ja, lekker nummer, ja. Ja. Leuk. Nou, ik, ik zeg het, ik heb de, de cd van hem mogen ontvangen vanuit Amerika. En eh, voor mij Atlanta, daarom komt hij vandaan. Ik moet zeggen, het was een uh, heerlijke cd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6